Hallo, vandaag wil ik het met u hebben over, uh, ja hoe moet ik het gaan uitleggen, de problemen met onze infrastructuur in België. Uh, het is namelijk zo, gisteren was er 5 centimeter sneeuw gevallen en meteen uh, waren er problemen. Uh, met bijvoorbeeld elektriciteit. De elektriciteit is in grote delen van Vlaanderen uitgevallen. Uh, ook met de doorgang voor de wagens was er een probleem. Oké, okay, je kunt nu zeggen oké okay, dat is de natuur, inderdaad dat is de natuur, maar blijkbaar was er niet genoeg uh, voorzien om toch uh, een vrije doorgang te houden voor de wagens. Wat mij ook altijd is opgevallen is in de zomer bijvoorbeeld dat er na een weekje warm weer dat er meteen al problemen zijn met het drinkwater, dus er, blijkbaar is er toch iets aan de hand. En ik weet ook van mensen die dus bijvoorbeeld werken aan de straat, dat die soms dingen tegenkomen die niet op hun plan staan, leidingen van water, elektriciteit en gas bijvoorbeeld, die moeten normaal gezien op hun plan staan, zodat ze weten dat ze moeten oppassen als ze in de buurt komen van die leidingen. Maar blijkbaar vertikt men het van die plannen te maken en met gevaarlijke toestanden zoals in Gelingen, uh, ja, die, die kunnen voorkomen, uh, gaslekken, waterlekken noem maar op, uh, elektriciteit die uitvalt eigenlijk is in dit land uh, zijn er soms een beetje Afrikaanse toestanden moet ik zeggen uh, maar ja, zoals ze in Afrika zeggen je kan die dida of was het Japans, dat kan ook zijn Salut!